Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De regering van Colombia heeft nogmaals gezegd... niet te stoppen met militaire acties tegen de VARC. De rebellenbeweging kondigde gisteren een staakt het vuur af... bij het begin van de vredesbesprekingen in Havana. Vorige maand had de Colombiaanse regering al gezegd... pas te stoppen met de strijd tegen de VARC... op het moment dat er een vredesplan met de rebellen is getekend. Tussen 1999 en 2002 greep de VARC een periode van overleg aan... om zich te herbewapenen terwijl de regering veel militairen terugtrok. De minister van Defensie van Colombia heeft gezegd... zo'n fout niet nog een keer te zullen maken. Ouderen zeggen dat ze de eindjes makkelijker aan elkaar kunnen knopen... dan twintig jaar geleden. Dat blijkt uit een enquête van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens het SCP is het gemiddelde inkomen van 65-plussers... tussen 1990 en 2010 sterker gestegen dan dat van mensen tot 65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 Het weer bewolkt, maar hier en daar ook een opklaring. Het koelt af tot 5 à 7 graden. Ook overdag bewolkt in droog. En vooral in het oost en zuidoosten. S'middags kans wat zon. En dan wordt het een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. Ja, Goedenacht, luisteraars, en welkom bij Dit is de Nacht van uh, dinsdag 20 november. Het ging net in het vorige uur bij Lex al uh, over de verbeelding. En, uh, en ook uh, de komende uren gaan we daar natuurlijk mee door, want radio is verbeelding. En, uh, ik, uh, ik moest even denken aan een, aan een aardig interview wat ik zag uh, met collega Rens Klamer. Rens Klamer, die uh, zei in, in EOvisie, ons, uh, ons huisblaadje zal ik maar zeggen... de nachtradio, dat is een soort sfeer... En dan gaat het over deze nacht, hè, waarin we praten met u als luisteraar. Een sfeer alsof je bij iemand logeert. En als je dan vanuit je bed met het licht uit met de ander ligt te praten. Nou, dat vind ik een, vind ik een mooi beeld. Stel je even voor. Ik uh, kom even binnen in de slaapkamer. Hallo. Gezellig. Ik, uh, ik kruip erin. Pijama aan. Tanden gepoetst. Ik kruip onder de rol. En, uh, en we gaan praten. Waar, waarover gaan we praten? Nou... Dat, uh, dat zal ik dan maar, uh, het onderwerp zal ik maar even bepalen. We gaan, we gaan het vannacht hebben over de bischop van Mira. Prima! Hey nou, Sinterklaas, okay. ja, jongen, welkom in Nederland. Wat, wat, wat geweldig dat u er bent. Ja, nou, het ontzettend fijn oh. om er te zijn. Ja. Je hebt allemaal soorten kinderen. Ja, yeah, he goes by many names. Meestal noemen we hem Sinterklaas. En afgelopen weekend kwam hij weer aan in ons land... In Roermond legde hij aan deze keer. En niet met pakjesboot 12. Ik weet niet of u het al had vernomen. Maar uh, met een kleine boot. En een heleboel kleine bootjes daar weer achteraan. Met allemaal pietjes erop. Ja. Herinnert u zich nog uh, uw eerste Sinterklaasfeest? Daar gaan we het eigenlijk over hebben vannacht. Was het toen ook zo'n soort intocht? Of ging het vroeger allemaal eigenlijk heel anders? Of kwam die uh, bij u op school? Gelooft u eigenlijk in Sinterklaas? Nou, dat soort dingen, daar gaan we het allemaal over hebben. Ik ben hartstikke benieuwd naar uw verhalen, uw jeugdherinneringen. Zijn het warme herinneringen? Of, of was Sinterklaas misschien meer een boeman? Was u er bang voor? Ik wil het allemaal weten straks, maar nu eerst muziek. Thanks for saving my life. En daarmee trapte Billy Paul deze Dit is de Nacht muzikaal af. Vannacht praten we over Sinterklaas. Ik kon nog dat in netto leven aan. En over die mooie tijd toen we nog geloofden dat hij echt bestond. Nou heb ik zelf twee jonge dochters. Bijna zes en bijna drie. En ik zit dus helemaal in die tijd van het, uh, van het Sinterklaasjournaal. En daar wordt elk jaar weer een hoofdstuk toegevoegd aan het Sinterklaasverhaal. Het Sinterklaas ja, maar de grote cadeautjes voor pakjesavond, zijn die ook aan boord? Nee, nee, nee, die zijn natuurlijk nog in de grote stoomboot in Spanje. Ja, er is hier gewoonweg te weinig ruimte, het is jammer. Hoe moet dat dan op pakjesavond? Hé, nee, maar Dolores, dat is vast het pak met het paard van Sinterklaas erin. Paard van Sinterklaas? Ja, ja dat is hem, het paard van Sinterklaas. Wat meen je dat nou? Oh, stoppen! stop, wacht! Stop! Hé hey jongens, wat een geluid! Zo klinken pepernoten toch niet? Wat hey, een haargeluid, dat lijkt meer... Dat lijkt meer op het geluid van geld. Het zal toch niet zo zijn dat ze... dat ze met geld aan het stolen zijn. Waar is het geld aangebleven? Waar zit ik klaar zitten? Buiten gesloot, je Paniek. Al het geld is weg. We hebben alleen nog maar pepernoten voor pakjesavond Ja. en post. Dat is het. Dan moeten gewoon hierin een brief schrijven dat ze naar het geld van Sinterklaas moeten gaan zoeken. Ja, we stoppen we dan in de brievenbus. Wat een slimme ideeën. Ja, in de schoenen natuurlijk. Dat geld moet in de schoen, of die brief moet in de schoen om dat geld terug te krijgen. Ja, ja, ja, ja. Je wordt er gelijk mee door uh, meegesleept. Dit soort uh, uh, uh, dit verhaal. Het, het is een verhaal natuurlijk. Het hele Sinterklaasverhaal is een verhaal. En ja, die man die bestond wel ooit. Maar die, die leeft natuurlijk niet meer. Maar ja, dat mag er allemaal niet toe doen. Dat is verbeelding. Dat is, net als radio, dat is Sinterklaas, is verbeelding. Maar gaat het soms niet wat verder? Dat we allemaal net doen alsof het echt gebeurt... en onze kinderen maar wat voorliegen. Ja, dat soort dingen, daar, daar ben ik dan als, als ouder... zo deze dagen mee bezig. En daar gaan we het vannacht over hebben... Um, want we doen maar net alsof het allemaal echt is gebeurd. En, en die kinderen die zijn, die zijn hartstikke goed gelovig. Die, gaan, die zijn er helemaal vol van, die gaan erin geloven. En ja, dan krijg ik dring dingen terug als... Uh, Papa, weet je, wat, weet je wat er is gebeurd? Ja, de, de, de boot van Sinterklaas is kapot en, en het paard is weg. En zo. En dat, dat is allemaal heel belangrijk. Dat is geweldig. Daar ga ik gewoon genieten. En uh, bij de meeste kinderen houdt het een keer op, hè. 7, 8 jaar, dan, dan kom je er wel achter dat het allemaal anders zit. Maar voor sommigen houdt die magie nooit op. Bram van de Vlucht bijvoorbeeld. Beter bekend als uh, Sinterklaas zelf. Want hij kroop 25 jaar lang... of Nee, nou zeg ik het eigenlijk alweer verkeerd. Beter bekend als de adviseur van de Sint. Hij kroop 25 jaar lang in de huid van de Sint. En hij was onlangs de gast in Dit is de Dag. En is een warm voorstander van het in leven houden van het geloof van Sinterklaas. En uh, Jeroen Snel en Thijs van den Brink spraken met hem. Prachtig, prachtig, prachtig. Een mooie dag kan weer beginnen. Oh, leuk. Zo. Oké. Okay. Ja, letterlijk kwam de Sint de deur, eh, met de deur in huis vallen, brand van de vlucht. Ik hoop dat je ze dan niet bezeerd heeft. Nee, ik hoop het ook niet. 25 jaar lang speelde u op televisie Sinterklaas.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 Ja. En als je hem dan niet goed hebt. Nee. Maar, maar ik heb een andere truc gevonden zonder bisonkit. En dat gaat toch heel goed. Maar waarom is dat geheim? Ja, Misschien. omdat Sinterklaas het feest is van de geheimen... en de verrassingen en de surprises maar. en dingen die je niet begrijpt. Weet jij nieuwe... hoe die op het dak komt dan? Of hoe Was. die cadeautjes door de schoorsteen komen ja, als je, je geen schoorsteen hebt? Groot, uh, nee, ja. daar moeten wij geen mm, uitsluit nee. over geven. Okay. Sinterklaas is van alle tijden en hij blijft ook bestaan. En dat komt door dat... Uh,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 Autoriteiten zijn of ouders zijn. Dus, uh, zoveel mogelijk de kant van het kind te kiezen. Ja, want niet dat omdat kwam u dat natuurlijk vindt, wel tegen. Maar, want u, u kwam wel conflicten tegen. Ja, dat ouders u. zeiden tegen u. Ik lees dat ook in het boek. Ja. Mijn kind wil niet eten. Die, die eet zijn bordje niet leeg. Ja, en dan Kunt u, u het... even helpen, Sinterklaas? Ja. En dat, en dat weigert Sinterklaas. Want Sinterklaas is geen chantagemiddel. En dat heb ik dus 25 jaar lang geprobeerd. Maar en hoe en ging dat u daarmee? En om? dan gaat. Nou ja, weldadig. Uh, u, u, u kiest de kant baldadig, van het kind. Ja, dus dan zegt je tegen dat kind: van kan je moeder eigenlijk wel een beetje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 Maar wij dus, werden vroeger meegenomen. in uh, En? Wat vond je ervan? Nou, ik ben nooit meegenomen. Oh, je Gelukkig. Maar bent dat, dat was standaard praktijk, toch? Als je stout was, dan uh, nam Sinterklaas je mee. Maar dat zijn. is vandaag de dag anders. Dat is over, hè? Ja. Ja, de roe is ook een beetje uit. Kinderen weten volgens mij niet eens meer precies wat een roe nou, is. Nou, dan hebben we dat bereikt. De nou, afscheid nou, was definitief, of bent u nog wel eens ik, uh, ik, ik geef nog wel eens een keer goede raad, maar niet meer op televisie.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 Ja, dat is mooi, hè? Hartelijk bedankt. Jeroen en Thijs, zei uh, Sinterklaas, alias Bram van de Vlucht. Hij kent, uh, hij kent ons allemaal bij naam, denk je dan. Nou ja, goed. Sinterklaas, is die, uh, bestaat hij echt, bestaat hij niet echt? Tuurlijk, zegt Bram van de Vlucht. Hij bestaat en je moet gewoon in hem geloven. Dat gaat nooit over. Uh, nou ja, dat, uh, zo, zo zijn we nou ook voor allemaal begonnen, laat ik het zo zeggen. Want uh, als kind uh, is dat überhaupt geen vraag... Sinterklaas bestaat gewoon, want uh, je ziet hem toch rondlopen. En zeker als kind vandaag de dag kun je er helemaal niet meer omheen. Hij uh, komt binnen in elke plaats, de aankomst afgelopen weekend. Hij is op televisie, hij is all over. En uh, ja, waar ik nou vannacht benieuwd naar ben, is naar jeugdherinneringen. Van hoe ging dat vroeger, hoe ging dat in uw eigen jeugd? Kunt u zich dat nog herinneren, uw eerste Sinterklaasfeest? en. Uh, hoe was dat? De magie van het verhaal. Geloofde u toen echt in Sinterklaas? En, en, en was dat dan iets fijns? Was het een goede, goede kindervriend waar je elk jaar weer naar uitkeek? Of was u vooral bang voor hem met zijn grote boek... waar hij alles in bijhield en, en met zijn zwarte pieten... Die, die hard op de deur bonste en pepernoten door de kamer slingerden? Was het een feest van, uh, van hebberigheid? Van, van, van allemaal cadeautjes willen hebben? Of, of, of was het toch helemaal niet? Uh, was, was het veel meer op de, om de kleine dingetjes? Of mijn eigen herinneringen gaan veel meer bijvoorbeeld naar, naar, naar leuke surprises. Of, of gekke surprises. Glibberig vieze surprises. Gedichten maken, dat soort dingen allemaal. Uh, dat kwam natuurlijk allemaal later pas. Nou goed, al dat soort herinneringen. kinderherinneringen. Ik ben hartstikke benieuwd naar, naar uw verhalen. Praat mee. Gratis nummer 0800-1121. Uh, en uh, uh, u kunt ook mailen. Nacht. Apenstaatje.EO.nl Twitteren kan zelfs ook via de hashtag dit is de nacht. Maar, uh, maar als u mailt, praat in de uitzending uh, 0800-1121. En uh, volgens mij hebben we al een beller. Ja. nacht. U bent de eerste. Zegt het is, hoe heet ik u? Ik heb dat hij het heeft over uh, jeugdherinneringen van uh, Sinterklaas. Ja, dat klopt. Om... En daar wilde ik uh, iets over vertellen. Ik nou, stel, al stel, over... Stel, stel, stel u even voor, want uh, zoals ik aan het begin nou. van het programma zei, we, ik ben bij u aan het logeren en we liggen in bed te praten over Sinterklaas. Ik ben Maarten, Goedenacht. Nou, ik spreek met uh, Marcello. Hi, Marcello, uh, zeg het en, eens. Uh, ik uh, heb ook herinneringen aan Sinterklaas. En zeker ja. nadat Sinterklaas steeds dichterbij komt, het feest... dacht ik, van, nou, daar wil ik best wel iets over vertellen. Dat is een jaar of... Uh, ik ben 58. En ja. ik weet nog wel dat ik dan naar school moest en dat ik dan... Ik mag het toch vertellen, hè? Nee, ja, ja, nou, nee, ja, tuurlijk, ja. ja. En ik... Uh, uh, na de, de, de school, dat weet ik wel... Ja. Uh, ik, stond, ik kom uit Amsterdam ten oorsprong... En ik zag allemaal uh, paarden en zo. En um, ook uh, mensen die verkleed waren. En ik naderde dan de school. En dan um, uh, uiteindelijk zat Sinterklaas met een heel groot boek daar. Ja. En die keek dus heel streng. En uh, wil Marcel naar voren komen, toen heette ik ze al. Oei. En um, toen zei de juffrouw... Um, ja, Sinterklaas, weet u het al? Nou, zegt Sinterklaas, ik weet het wel. Marcel komt altijd te laat. Uh-oh. Is dat zo? Nou, die kwam dus heel. Ik zat, God, ik in de eerste klas van de lagere school of op de kleuterschool nog. En de juffrouw van de kleuterschool die zei van, het, is een, het mag niet meer. He, Sinterklaas. Nou, en ik ging dan helemaal uh, bibben zitten en ik moest dan beloven dat ik dat dus nooit meer zou doen. Nou, het jaar daarop kwam natuurlijk Sinterklaas weer. Ja. En um, toen zei ik tegen mijn moeder, mama, ik ga niet naar school. <pfft> Goh, zei mijn ja. moeder, ben jij ziek? Ah. Die ziet er wel pips uit. Ik zei, mama, ik ben heel erg ziek. Ah. Uh, en, en mijn moeder prikte daar natuurlijk wel doorheen. En die kwam er wel achter wat de werkelijke reden was. Mama, ik ben bang voor Sinterklaas, zei ik dus. Nou, mijn moeder pakte mij bij de arm en bracht mij naar school. En ze zei, er is niets aan de hand. Nee. Maar het... Want wat wist Sinter het nog? Een jaar later? Zeker. Ik had ja. mijn leven nog niet gebeten. Ach, en, uh, ook dat uh, nog. Maar het, uh, het is natuurlijk wel zo, als kind, kan ik me dan wel herinneren... en het is dan al meer dan 40 jaar geleden... dat het al een enorme indruk op mij heeft gemaakt en ik zal het nooit vergeten. Ja, maar, maar is dat nou een leuke herinnering of, of een achteraf, hè? Nee, nee, nee, nee, dat nee. was geen leuke herinnering. Want als kind dacht je dat Sinterklaas dus echt alles wist, ja, zeg maar. Dat is best, dat is en... best eng, toch? Nou, in, in, als, als kind dus wel laatst kom je er dan ook wel achter... dat het dus, uh, als je ouder wordt, dat het dus eigenlijk niet zo is. Ja. Maar, maar als je als je, uh, als je nu verplaatst in, in de jonge Marcel... Die, uh, ja. die niet naar school durfde... Ja. Da, dan, dan voel je dat nog steeds, die, die, die, die angst? Nou, ik ben dus nu intussen uh, ouder en natuurlijk ook volwassen geworden. Maar ik... Uh, ik vind het Sinterklaasfeest natuurlijk uh, nog steeds iets unieks voor Nederland. Ja. En misschien dat het in andere landen ook wel gevierd. dat weet ik niet. Maar ik weet in ieder geval wel dat uh, er wel een beetje een magie van uitgaat nog steeds. Ja. Ja. Magie, misschien mag je dat woord niet gebruiken, maar wel een bekoring. Zeg maar. Ja, dat, dat, is, dat is dan weer positief. Ja, het is, het is wel zo dat het een feest is wat mensen verbindt. Ja. En wat uh, erg leuk is, dat mensen surprises maken... En volgens mij is dat uniek ook aan Nederland... Ja. dat um, sommige dingen verdwijnen, zeg maar... het individualisme en de problemen. Maar als er dan Sinterklaas gevierd wordt... dan is plotseling heel Nederland eerder naar huis. De winkels gaan eerder ja, dicht. Dat kan alles. En, het, en dat vind ik eigenlijk wel erg uniek van de Nederlanders, dat het dan toch weer je samenhorigheid weer terugkomt. Ja dat, dat dat is, dan... ja, dat is een mooie kant aan het sint -Wis. Maar als je kijkt naar je eigen jeugdherinnering... is het dan heel gekleurd door die angstige ervaring? Of zeg je, nee, maar dat, is, dat was toen. En, en, en het is, ik heb ook hele mooie jeugdherinneringen aan Sinterklaas. Ja, ik heb natuurlijk ook mooie jeugdherinneringen... omdat ik dan tegen mijn moeder zei... Uh, nou, uh, uh, mag, ik, uh, uh, uh, mag ik iets uh, voor Sinterklaas hebben... En dat mijn moeder dan zei, nou dat moeten we toch eens even overwegen... of Sinterklaas dat wel goed vindt en zo. <laughs> en dan was het zo verschrikkelijk spannend... dat die vulpen er dan toch uiteindelijk in zat. Zeg maar. ja, ja. Dat mijn schoolvriendje die vulpen had van parken, dat kan ik me nog herinneren. En dat ik dus bedroefd was dat ik hem niet kreeg. Oh, zei mijn moeder, daar zit nog een pakje in. Ja? ja. Nou, de wereld was natuurlijk te klein toen ja, en zo. Ja. Dus dat was het positieve dan. Het verrast worden. Ja, zeker. Ja. Omdat en je als kind natuurlijk nou, iets verlangt. En je verlangt dat je dat autootje krijgt. Of ja. die zo. En daar ben je dan ook helemaal vol van. Dat is het ook het unieke van het kind zijn, denk ik. Ja, en, en, en, en toen met die Parker Pen geloofde je toen nog in Sinterklaas? Dat je toen, dat je toen nog echt dat Sinterklaas dat gehad. Ja, gaf? dat werd ook gewoon zo gehouden. Ik weet, ja. Kinderen van nu die lopen misschien al met een mobieltje en met een, <laughs> een, een, een, een iPod... of dan noem je dat ze rond, of met een tablet, zeg maar. Ja. Maar in, in onze tijd was dat gewoon niet zo. Want hoe, hoe, hoe oud was je toen? Toen ik, het, uh, toen ik nog steeds in Sinterklaas ah, ja. geloofde? Ja. Nou, ik denk dat ik... Uh, nou... Um, toen ik, ja, misschien ben ik wat laat volwassen geworden. Maar toen ik uh, acht of negen jaar was, toen, toen uh, geloofde ik nog wel in Sinterklaas hoor. Oké. Okay. Maar op een gegeven moment, een, een, een, ik weet niet een, hoe, hoe, het, hoe, het, hoe ik erachter gekomen ben. Maar het is in ieder geval. Het um, heeft een lange tijd geduurd. Ja. ja. Maar dat, dat was wel een, een, over het algemeen een heerlijke tijd. Die, die tijd van de magie van Sinterklaas. Nou, het, is, het gaat er mij vooral om dat het uh, uh, ouderwets en goed was. En volgens ja. mij was dat vroeger in de 60 in de jaren... wanneer ik dus op ben gegroeid... was dat gewoon in het algemeen... was dat eigenlijk uh, uh, meer zomer met dingen. Ja. Uh, oh ja, alles, vroeger was alles beter? Dat zeg ik niet. Nee. Je had zeg maar de oude tijd... waarin je dus uh, meer... Uh, dat, dat, uh, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen... maar je had... Vroeger uh, meer dingen die. die uh, ik kan het niet zo gewoon een voorbeeld noemen. Mm. Maar. Je, je had, uh, ja. Het was, me, dat was meer, meer gewoon normaler, laten we het zo maar zeggen. Okay. Nu is alles zo extreem soms. Ja, ja die, die heftige beeldcultuur waar. Uh, het in Casaloumia oh, straks over ging. Er is veel meer informatie je nu. Ja, heel information overload. Nou, er is veel meer informatie ja. over jonge mensen, zoals kinderen worden al veel sneller op de hoogte gebracht ja. van wat er allemaal in de wereld gebeurt. Ja. Nu krijg je um, dat je denk ik als vroeger als kind tevreden was met een boek wat je kreeg ja. en um, ja, ik dat ging is, dan dat naar de kinderij zeg maar. En Je had um, ja uh, uh, dat was erg leuk. Dat uh, ja. deden allemaal leuke maar dingen. Misschien, misschien gaan we daar wel weer naar terug met deze financiële crisis. Dat we allemaal weer zo op de centrum moeten letten dat de creativiteit er wordt aangeboord. Dat het weer veel meer gaat om gezelligheid en creativiteit... dan om de, de, de grote cadeaus en zo, en de commercie. Wie weet? Nou, ik denk nog steeds dat uh, een cadeau belangrijk is... als je wat om iemand geeft. En als je dan denkt, nou, diegene verdient wel een cadeau. Ja. Ik kom vaak op het idee om ook nog surprises voor mensen te maken... die het niet verwachten. En dat vind ik erg leuk, eigenlijk, van Sinterklaas kraat ja. ja. Het verrassende, hè, weer? Ja. Ja, en, en dan, maak ik, en dan uh, uh, probeer ik mijn dichtkunst ook wel weer uh, op te vijzelen, zeg maar. Ja, dan worden we ineens dan, allemaal dichters. Het, het is ook wel fijn om dan weer eens een gedicht te maken... als je iets van iemand weet wat iemand dan goed heeft gedaan. Ja. Of juist niet, toch, toch, toch ook weer met die verbeelding, hè? Van Sint weet alles. Nou, uh, Toch? Daar speel je toch vooral... altijd mee in die gedichten? Hè? Van, uh... nou, nou, het is vooral zo... En uh, dat vind ik echt het enige van het Sinterklaasfeest ook. Dat je dus zeg maar een gedicht maakt voor iemand... en dan een pakje voor de deur zet en dan wij spreken aanbelt of zo. Ja. En dat die ander niet weet van wie het komt. Ja. Dat vind ik het leuke eigenlijk. Ja, ja. Hey, maar Mar ik vind u dus veel plezier met het programma. Ja, dank u wel. Uh, Marcelo, dank je wel voor het ja. delen van je verhaal. Ja. En uh, we gaan verder praten met, uh, met de andere logees... In Dit de Nacht. Over, uh, over de Sint, Sinterklaas. Jeugdherinneringen aan Sint. Je kunt bellen 0800 1121. Uh, maar we gaan uh, eerst nog eens even luisteren naar muziek. Let's go. Dat, uh, dat was Sazi met All You Need. Leuke, leuke muziek eigenlijk. Nieuw en Nederlands. Nou, ik zou zeggen, meer daarvan. Sazi. bent trouwens trouwens ook wel heel erg fijn. Het vorige uur. Ga naar die show. En zo. Goed, dit is de nacht. We praten over Sinterklaas. En dan had ik een beller. En nu is hij ineens verdwenen. Dat is jammer. Johan uit Tilburg, als je er als je nog luistert, bel gewoon weer. Dan, uh, dan haal ik je erin. Want wij praten dus vannacht over, uh, over Sinterklaas. Over jeugdrenning aan Sinterklaas. We hadden net al uh, Marcelo. Marcel, hij was vroeger bang voor de Sint. Hij kwam altijd te laat. En dat wist de Sint. Dat was, was niet zo'n hele fijne herinnering. Maar er zijn ook mooie herinneringen. En de saamhorigheid, de surprises, elkaar verrassen. Dat zijn, uh, dat zijn natuurlijk ook dingen die bij het Sinterklaasfeest horen. En uh, we hebben een beller. Goedenacht. Goedenacht, dit is de dag. Nou, die gaat ook alweer weg. Wat is er met... Uh, met de bellers vannacht, of hoe ligt het aan de techniek? Ik weet het niet zo goed. Nou ja, weet je wat we doen? We gaan uh, er gewoon uh, nog eens eventjes uh, een, een, een plaatje draaien, denk ik. Dan gaan we even kijken wat, wat hier aan... Blijf vooral bellen. We gaan, uh, we gaan proberen jullie allemaal in de show te halen. Kijk, we gaan het nog één keer proberen. Goedenacht, dit is de nacht. Ja, mooi. Hey, kijk eens aan. Gelukt. Oh, stik. Ik hoor mezelf. Moet ik even de televisie uitzetten? Nou, dat is een goed idee. <laughs> Echt al... Zeg Jullie ja, hebben het wat... over Sinterklaas. Ja, wat is uw naam? Uh, Harm. Harm, uit? Groningen. Harm uit Groningen, kijk eens aan. Gezellig, Harm. Ja, man. Kom erbij. Hoi, goeiedag hoor, of goeie ziels. Vertel eens, Sinterklaas. Jammer. Uh... Hoe ging je het voelen? Ik heb nog steeds over jeugdherinneringen. Ja, ja. Je jeugd Ik uh... Ik wil het wat anders voorschoten hoor. Oh, nou. Kom erin. Um, ik ben vanaf mijn 19 uh, tot aan mijn 26e aan het reizen geweest. Ja. Over de hele wereld. Ja. En Waar ik ook was en kwam, ik kon het verhaal Sinterklaas niet uitgelegd krijgen. Oh. En als ik niet uitkijk, kreeg ik nog qua kort mouw. <laughs> leg, leg eens uit, waar, waar zat het te Waar viel je mensen over? Nou, in ieder geval een, uh, een oude meneer met een... Uh, uh, een rode toeter op zijn hoofd en daarbij de, de zwarte mannen. ja, ja dat En dat vooral... dacht, vooral toen ik in Amerika was, dat dacht dat heel, heel gevoelig. Ja. Twee, in, in... En ik heb dat geprobeerd te relativeren, want ze hun hebben uh, hun kerstmaan en hun elfjes. Precies. En ja, die discussie ging voor hun niet op, maar wat, wat wij doen, dat is, uh, nou ja. Discriminatie. En, en, en daardoor ben je er zelf ook over gaan nadenken? Of moeten we dat wel doen? Nee, zo? nee ik lig er niet wakker van. Het is gewoon een gegeven hier. Ja. In ons ja. land. Maar, in, in België. Maar, maar, maar je zegt, ik krijg het nergens uitgelegd. Trek je daar dan een conclusie uit? Heb je zelf kinderen bijvoorbeeld? Nee, nee, nee, nee. Maar stel je voor je zou kinderen hebben, zou je dan bijvoorbeeld zeggen van... nou, ik doe er niet aan mee, want, want het kan eigenlijk ook niet? Nou, liefst niet. Maar okay. je kunt niet om de massa heen. Ja. Ja, want de kinderen dat krijgen dat het, het na, op school gewoon mee van en zo. Hè? de collectieve gedachte. Mm. Ja, de kinderen kunnen er niet omheen. Die krijgen het op school gewoon mee. Ja. ja. En dat is het behoorlijk waardeloos. Ja, dus, dus, jij zou voor afschaffing van het hele sint zijn. Nou ja, ja. M en, maar gewoon een beetje. Kijk, je hebt, je hebt het net over sentiment. Ja. Dus van de jeugd. Ja. Uh, 20, 30 jaar geleden was het nog uh, beperkt. Ja. Pakken doos, vaak qua inleving. Het hele verhaal. Tegenwoordig is het alleen maar commercie. Kijk naar uh, Sint Maarten. Kijk naar. Uh, nou ja, alle gekke dingen, kerst. ja. Maar dat is dus niet alleen de Sinterklaas, toch? Nee. Als we Sinterklaas afschaffen, vinden ze wel weer wat anders. Jawel, allemaal goed. Als je even goed nadenkt, dan, dan zijn we toch. Beetje gek met elkaar bezig. Zeg maar, uh, uh, <laughs> ik wil toch even naar die, naar die jeugdherinnering, Arm. Hoe was het vroeger in Groningen, 30 jaar geleden, om Sinterklaasfeest te vieren? Hoe, hoe beleefde je dat? Ja, dat was een beetje eng. Eng? Ook dat al eng. Dat net ook al. Ja. Dat was, was niet Tot zo leuk. Man. Je, wordt, je, je wordt erop voorbereid. Ja. En hoe wat? Er wordt op zo over gestoken. Ja. En dan lopen er van die zwarte mannetjes, uh, die, die springen in één keer om je heen en gooien maar. Ja. Ja, als je dan een van, van van drie, vier jaar of vijf jaar weer. Ja. Dat is niet niks. Dat is, uh, nee. En dan moet je nog bij zo'n man op schoot zitten Ja. Op een paar jaar is dat uh, hartstikke leuk, er worden fotootjes van gemaakt, maar je zit er echt niet op te wachten, hoor. Nee. nee je moest echt op schoot bij de Sint? Ja, nou ja, ik chargeer een beetje, maar... Nou, dat zijn natuurlijk ook dingen waar we, waar we vandaag de dag misschien wel terughoudender mee geworden zijn, toch? Ja, nee, maar daar, daarom zeg ik ook niet. Ja. ja. ja maar maar ik, nee, ik kan... heb nooit een pretje om, uh, om daarbij uh, in de buurt te zijn. Nee, uh, uh, uh, nooit. Dat ging ook niet over. Later werd het ook niet leuk of zo. Oh, ik kijk nu met plezier. Uh, uh, als, uh, als die Klaas binnenkomt, ja. dan mag je graag kijken. Oh ja, toch wel? Ja, ik zie de lol van de kinderen. Alleen, ik zie alleen uh, die hele commercie wat er omheen draait. Ja, ja dat, maar dat is, dat is inderdaad... En dat stoor ik maar mateloos Ja, maar het verhaal wat ze natuurlijk vertellen, hè. Wat dan bijvoorbeeld in het Sinterklaasje nou elk jaar weer uh, een nieuwe creatieve draai krijgt. Dus dat is toch... Oh, ja, maar weer schitterend. vind het dat zelf niet eigenlijk? Hé? Vind dat zelf niet eigenlijk, het Sinterklaasje? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Schitterend. Ja? De fantasie. Die bodem is kwijden, daar zijn de pakjes uh, pleiten. Ja, ja, ja. En maar vooral... Ha, en vooral ook om dat te zien hoe die kinderen daarop reageren. Ja, maar dat is toch al blazen van de hele commercie? Ja, ja, ja. Dat, dat, zo kun je dat zien. Nee, zo zie ik dat. En ja. Aan jou stel ik de vraag. Nou, ik denk, ik denk dat de makers van het Sinterklaasjournaal niet zoveel te maken hebben met de commercie. Maar uh, dat die gewoon een, een mooi uh, creatief verhaal uh, vertellen waar ze kinderen mee boeien. Dat, dat, ik denk nou. dat dat niet zoveel met de commercie te maken heeft. Maar ik geef zomaar, zomaar toe dat, dat de commercie uh, wel uh, welig tiert rond, de, rond deze feest. Hè? Je hoeft de, de, de speelgoedgids er maar in te kijken. En dat werkt ja, bij hoeveel kinderen. Hoeveel krijg jij vanaf, vanaf, vandaag binnen? Wat zeg jij? Hoeveel folders krijg volders? jij Ja, ja, ja die, zijn, dat zijn niet, die zijn niet aan te slepen. Alleen, al, alleen alle bomen die we daarvoor moeten kappen, dat uh, is al schande natuurlijk. Ja, oh. <laughs> Dan ga jij een staf hebben. <laughs> ja. Ja, nee. wel, maar, maar ik, ik bedoel... Ik, ik, keer ik, vind het, uh, ik ben ermee akkoord. Maar de andere keer al, jongens, een beetje dik. Goed, Harm, ik wil je bedanken voor je verhaal. Ja. Blijf lekker luisteren. En We, we gaan, uh, we gaan uh, naar de volgende loger. in Dit is de Nacht. Ja. Goedenacht. Mooi. Hi. Wie hebben we aan de lijn? Goedenacht. Dit is de Nacht... Hallo? Kom er maar in. Ja, zeg het is. Het is tegenwoordig al een kerstman. Sorry? Het is tegenwoordig al een kerstman. De kerstman? Ja. ja. Wat, wat, wat bedoelt u daarmee? Dat, dit, dit, hier krijg ik geen hoogte van. We gaan even naar de volgende berg. Goedenacht. Dit is de nacht, Maarten Hag. Goedemorgen. Kom erbij. Ben ik in de uitzending? Ja, zeker. En, en de naam is? Ja. We stelden onszelf al mee even voor je, ja, Ah, Zonneveld uit de mooie stad achter de niet. Sorry? De Den Haag? En wat was de naam? Zonneveld. Zonneveld. Kijk, toch geen familie van Wim? Nee, Zonneveld met een Z. Met een Z. ah, kijk. Van Zulu. Juist. Nou, dan... Uh, dus gestart. van de, de Duinie, ja. Zegt u het is, meneer Zonneveld? Wat zijn uw herinneringen aan Sinterklaas? Nou, je mag gewoon Aad zeggen, hoor. Oh, gelukkig. <laughs> Dat zei ik ook, Aad van Zonneveld. Maar ja, ja. Dat verstoel je niet. Nee. <laughs> ik praat oh ja, er doorheen, u. denk ik. Dat kun je? Ik praat er doorheen, denk ik. Ja, dat lijkt me niet zo best, eigenlijk. Oh. Nou, ik, ik versta je best. Dat gaat goed. Ja, oh, prima. Ja, jawel. Nou. Zeg het eens, Sinterklaas. Pardon, sorry? We hebben praten over Sinterklaas, toch? Ja, dat weet ik. Ja, hoe ging dat vroeger? Ja, armoed troef, hè? Armoed troef. <laughs> ja, vlak naar de oorlog, man. Ik bedoel, als, als je mazzelt, krijg je een tataipop in je schoen of een... Eh... En dat was natuurlijk dus niet elke dag, niet elke morgen. En dan hebben we het hier over de tijd ver voor uh, de vervoeide commercialisering. Ja, maar ja, het is natuurlijk altijd een commercieel feest geweest natuurlijk. Ja, toch wel. Dat zei mijn moeder ook altijd, maar goed. Maar over, over welke tijd hebben we het nu? W wanneer was u jong? Je? Aard. Nou, vlak na de oorlog. Ja? Dus zeg maar nou, ja, de, de dan, jaren veertig. Misschien af en toe om de panaren krijg ik hier wat hier schoen. Ja. Een suikerbeest of een uh, stuk fondant of een pop of een uh, stuk spekelaars. En ik heb nog goed te herinneren dat ik had een, een, een oom van mijn moeders kant. En uh, een oom raar en die was getrouwd geweest met uh, tante Madeleine, en die hebben in Brussel gewoond. En die kwam altijd uh, na, binnen tien minuten was weg, en dan bracht hij zo'n uh, ja, zo uh, suikerbeest, roze of, of, of, of geel. En uh, nou, toen zei hij, uh, allee, ik was erop. En dan was hij weg. <laughs> maar hij kwam altijd elke jaar in een of andere zaken bezig van die brengie. En, en weet u nu wie dat eigenlijk was? Wie er in de verkleedkleren zat? Nee, dat, hij was niet verkleed. Dat kwam gewoon niet in gewoon, uh, kleding. Oké, okay. oké. Okay. was gewoon. die dus, niet eens de moeite om zich te verkleden uh, destijds? Nee, joh, hij was zo weg. Man. Ik bedoel, uh, dat kwam gewoon op, op de dag, kwam de brenging. Oké. Okay. En ik was je kleine neefje. Ja, ja. Nee, wat, hoe dat, het, het, bij mij ging het vroeger zo, dat en een, dat weet ik dan later... er werd er hard op de deur gebonst... en dan vlogen er ineens allerlei, allerlei goed door de gang... en er stond er ineens een mand. En dat dat, dat blauw... heb er ook één keer meegemaakt. Er oh. zat dus een zwarte hand onder, onder de hoek van de kamerdeur Precies. Eh, komen... en die gooien alle pepernoten. Ja. Maar jij was, natuurlijk, van tevoren was je natuurlijk wel een beetje bang gemaakt. Ja, ja. Dus je moest natuurlijk wel weer bij de deur vandaan blijven. Maar hoezo bang gemaakt? Ja, ik bedoel, eh, als je ondeugend was, dan ging je de, de, de zak in en dan ging je terug naar Spanje toe. Nou werd dat verhaal toen echt heel erg verteld, ook door de ouders, door jouw ouders? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, ja. Dus je had niet, je had niet het lef om eh, ondeugend te zijn natuurlijk, hè. Die ja. weken voor eh, 5 december. Ja. Probeer natuurlijk zo, zo netjes mogelijk en zo lief mogelijk te wezen, want ja, daar nee, kwam in het boek te staan... en de Zwarte Pietje nam je mee in de zak, naar, eh, terug naar Spanje. En, en dat leefde, dat, dat geloofde je echt? Ja, natuurlijk, iedereen ja. geloofde dat. Tot ja. zo'n bepaalde leeftijd, hè? Ja. ja. En ja, laten we zeggen, nou, pak weg, zeven, acht jaar. Ja, en dan hoor je van de kinderen op straat, er eh, gingen ze liedjes zingen van: eh, oh, Stinken de jaarachts, en dan de pot. Oh, het stinkt kerel. Ja, ja. <laughs> ja. Dat <laughs> dus, pakten ja, we hem even terug, hè? Dat hij helemaal, helemaal niet bestond, begrijp je? Ja, dat, daar, daarmee pakten we hem terug, zeg maar, hè met die liedjes. Nou ja, dat, zo kwam ik erachter dat, die, dat het gewoon maar een fors was, natuurlijk. Ja. Maar wat ik, wel, wat ik wel ter herinnering bracht, en daarom ben ik eigenlijk. Yeah. En dat is het volgende. Toen ik een jaar of. Eh, nou, geen 7, 8 jaar was. Yeah. van maakte school. dan moesten we altijd een paar weken tevoren moesten we loodjes verkopen. Ja. Yeah. Aan een boekje. En dat stond een heel groot. op dat loodje, was een vierkant. wit uh, ja, papiertje, zeg maar zeggen. Yeah. En er stond een groot uh, rond uh, horloge op. die vroeger de, de, de, de hoogheren in de vestzakje deden. begrijpt wat ik bedoel? Ja. Yeah. Aan de ketting. En dan kon je dus, euh, ja, euh, als je dat, euh, dat kort maar een houd En dan kon je dus dat horloge winnen. Maar ja, ik heb er nooit iets genomen dat iemand dat gewonnen had. Maar die opbrengst ervan. Nee. Dan gingen we altijd een uh, paar dagen van Sinterklaas gingen we naar het, het, het gebouw uh, KNW, Kunst en de Wetenschappen aan de Zwarte Weg. Ja. En dat was een prachtig mooi gebouw. En dat haakte een beetje in op het vooronderwerp. onderwerp. Dat was een heel mooi ja, theater, zou ik maar zeggen. Dit ja. gebouw. En het heb helaas, dat naar de hand een heeft helaas iemand naderhand in brand gestoken. Ik heb hem oh. ook nog eh, ontmoet, ook naderhand eh, in de kroeg. Die mag in de zak, en, zullen we maar zeggen. Nou, nou ja, het was een <laughs> beetje een berucht figuur. En die heeft er vergeld dat dat, dat dat mooie gebouw in, in de fik gestoken. Ja. Dus dat is nou een heel grote, ja, hoge toren van de belastinglopen, als ik me niet vergis. Aan ah, ja. de Zwarte Weg. Maar er werd dus een een stuk opgevoerd. Ja. En een van mijn, een van mijn onderwijzers die speelde daar onder andere in mee. En dan mocht de hele school... Er zaten voor allemaal schoolkinderen. Ja, maar dat, dat was ook wel het leuke van de Sinterklaastijd. Dat was het een stuk over Sinterklaas. Nee, dat waren gewoon ten een stukje. Een wil ik vooral maar niet meer. Okay. Dat was gewoon ten een stukje. Ja. En dat was altijd ja, voor de Sinterklaas. En kreeg je, daarna kregen we ook een of twee weken vrij. Ja. Kerstvakantie heette dat geloof ik. Maar ik ja. veel. Maar goed. En dat, dat herinner ik me wel. Dat vond ik wel het, het leuke ervan. Nee. Ja, van die spannende tijd. Dat zijn dan weer wel mooie herinneringen. Ja, natu ja. ja natuurlijk. Achteraf gezien. Ik bedoel ik, ik vind het leuk dat ik het meegemaakt heb. Ik, ik, ik heb het ook voor mijn kinderen altijd gedaan. Ja. Met een zak en met de buren. Maar dan ook met de dreiging van de, van de zak en naar Spanje en zo? Nee, natu nee. nee natuurlijk niet. Nee, toch? Nee, dat doen niet toch? dat, dat, nee, we niet meer, dat toch? Ja. Maar dat werd wel dus ja, voor de deur gezet. Ja. En mijn kinderen vonden dat prachtig natuurlijk. Ja, waren die niet ook dus, een beetje bang? Nee, nou, dat geloof ik niet. Ik, nee, ik vermoed van niet. Nee. Maar er zat er dus wel een hele zak. Je zak, weet je wel. Dus en allemaal, allemaal cadeautjes in. Ja. Nou, je bent, je bent nooit gehad, hoor. Nee, precies. Nee, wat, wat dat, dat vast geld, voor. En, en niemand in de straat, denk ik. In de buurt. Wat, wat dat vast voor hen natuurlijk al een heel, heel wat mooier feest. Sorry. Wat dat vast voor de kinderen, natuurlijk al een heel wat mooier feest. Dat denk ik zeker. hadden de cadeaus. De cadeaus. Ja. ja. ja. ja ik, ik moet niet vergeten. Na de oorlog had niemand. Uh, amper te eten, dus uh, ja. Arme Troef en ja, als je een paar snoepjes krijgt, een paar pepernotie, dan word je als kind al blij. Ik moet, ik moet denken aan, aan Ton Hermans, die, die uh, conferentie Sniklaas. Inderdaad, ja. ja. De afstand van de, van de afstand stond erop op, op de rug. Precies, de ja. Ik denk, ik ben ik, ik dat hem straks nog maar even gaat draaien ook. Want, uh, dat is altijd dat zo zou wel leuk ja? ja. Ja, zullen we dat ja. doen? Ik, ik, hou, ik, hou, ik, hou, ik hou hem klaar. Heel graag. Yes, oké. Okay. Aard, bedankt voor je verhaal. Naar gaan we nog even door naar één, uh, één beller... voor we naar wat muziek gaan luisteren. Goeienacht. Ja, ik heb een volgende Sinterklaas-verhaal. Kijk, mag ik uw naam? Van de Beukel. Van de Beukel. Kijk, mevrouw van de Beukel. Uit? Uh, mijn grootvader was op 5 december jaar. Ah. En mijn vader die komt uit een gezin van acht kinderen. Ja. Hij was de oudste. Ja. En... Nou, is het zo, dan... dan gingen wij al de... Nee, één was nog niet getrouwd en één woonde bij mijn grootouders in. Want ja. haar man, mijn tante, haar man, was te werk gesteld in de oorlog in Duitsland. Ja. Maar verder, al de kinderen woonden op Halfweg, op Oude Kerk, Amsterdam. Dan verzamelden we altijd smorgens, half negen al, bij het Noord-Zuid-Hollandse koffiehuis... Mm -hmm. En dan met de bootje over naar de overkant, het ij Ja. dat trammetje naar Volendam, want mijn grootouders woonden in Broek in Waterland. Oké, okay. en? Dus al die tantes en ooms, neefjes en nichtjes, wij ontmoeten elkaar dan... en in die tram was het natuurlijk al vreselijk veel plezier. Dan waren we Broek in Waterland, dan moesten we uitstappen... en dan moesten we nog een heel eind lopen... En dan kwamen we bij het huis van mijn grootouders, een heel groot huis. En eerst in het klompenhok en dan naar binnen. En er stond oma, die stond dan. Nou, dat was dan wel de gelukkigste dag van de leven, geloof ik. Als we allemaal dan weer binnenkwamen, gezellig en de kleinkinderen. In een hele grote woonkeuken hadden ze. En in die woonkeuken stond een verschrikkelijk groot fornuis... Dat werd door turf gestookt, want in Broekenwaterland er waren ook een aantal vinderijen. Ik, ik zie het helemaal voor, maar ik wil nog even het plaatje krijgen van opa. Had u toevallig een witte baard? Nee, mijn oh, grootvader dat niet. had geen witte baard. <laughs> dat maar... was wel heel mooi geweest op 5 december, ja. toch? Nee, nee. Maar in ieder geval een grote woonkeuken. met. Maar, een... maar hoe, hoe, zag, dus... hoe zag grootvader eruit? Nou ja, echt een grootvader. Echt een, echt een grootvader, een hele rustige grootvader. En uh, ja... En een tussendeur, de, Nou ja, de, we gingen ons wat verspreiden in de keuken en in, en in, en in de kamer. Want het, ja, we waren wel met, met zo'n man of 24, geloof ik, met elkaar, met de kleinkinderen. En er was het, op het fornuis stonden twee hele grote grijze aluminiumpannen. En we wisten echt wel wat erin zat, want het was ieder jaar met Sinterklaas. En als oma jarig was in het voorjaar hetzelfde menu. En dan zeiden we, oma, wat zit daar in die pan? En dan zei ze, Slabbe de waski. En wat was nou slabber de waski? Dat waren aardappelen met snijbonen uit, uit zo'n grote bruine pot. En hele grote stukken gerookt spek En dat waren twee grote pannen. Ja. Nou, en dan was het, ja, en dan was het zo. Wij gingen al s morgens om acht uur de deur uit. Want ja. in de oorlog moest je s'avonds om acht uur weer binnen zijn. Dus het was middags altijd warme maaltijd. De ouderen zaten dan aan de tafel uitgeschoven. Nog een tafeltje erbij. En wij als kleinkinderen, wij moesten allemaal met ons rugjes tegen de muur. Botje op schoot. En dat kregen wij ook wat oma noemde de waski. Ja. En dan dat heerlijke spek erin gerookte spek. Ze woonden tussen de boeren dus de, en opa die werkte en handelde met de turf. Dus er was best wel wat te ruilen. Dus het was een verrukkelijke maaltijd. Klinkt als een heerlijke jeugdherinnering, maar ik zit wel even oh, te denken. Het, het was dan 5 december. En wie was dan jaar? oma of opa? Zegt u, o opa was jarig. O opa was jarig, ja. ja en, nou, maar ja. maar uh, werd er dan ook iets gedaan aan Sinterklaas... Ja, dat en de oma. Nou, net vertelde iemand dan van soms een Sinterklaas en nu haalde nog even Toon Hermans erbij. Ja. Een grootmoeder die had van een rood gordijn, een ja. gordijn hadden ze, had ze dan een Sinterklaas gemaakt, een Sinterklaaspak. Nu achteraf denk ik, gut, wat was het toch een armetierig pakje, maar dat zag je ook niet. En mijn vader was altijd Sinterklaas. En dan hadden we allemaal, mijn moeder had altijd al een tas bij zich... want daar zaten de cadeautjes in. Want ja, Sinterklaas moest toch cadeautjes uitdelen. Maar, maar wist u dat toen ook, dat uw vader Sinterklaas was? Eh, was het nou, allemaal bekend? Ja, kijk, ik, ik, ik ben in 34 geboren. En ja, als je zo'n jaar zeven bent, dan heb je dat wel door. Hoor. Ja, op een gegeven moment, dat... moment krijg je door. Hoe, want, hoe, hoe ontdekt u dat dan? Ja, mijn vader had zo zijn eigen stijl, hè? zijn eigen stijl. En dat, dat, dat, ja. Van praten en zo, en van doen. Ja, ja dat ja. Ik merkte je gewoon. Maar wat, wat, wat ik me ook nog zo goed herinner en wat ook altijd zo'n indruk op me maakte, dan za zaten ze aan tafel met de warme maaltijd en opa die droeg altijd een pet. Want zei hij, want er wordt mijn hoofd koud. Dat kan ik niet oh, nee. hebben zonder pet. Oh. En dan gingen we bidden en dan ging die pet af, die legde die dan op zijn knie. En als het grootvader het gebed had gebeden, dan ging ze pet weer op en dan gingen wij eten. Mijn vader was Sinterklaas. Nou, het was werkelijk en dan denk ik ook, dan word ik eigenlijk zo warm van de cadeautjes. Wat ja. had mijn moeder dan als mij voor een cadeautje? Dat was van een gebreide muts met een nieuwe sjaal gebreid, een paar wandjes en een nachtponnetje, wat je toch nodig had... Ja. Een dagponnetje. En, en, en het waren allemaal van die simpele cadeautjes. Opa kreeg altijd papa nieuwe gebreide sokken. <laughs> dat, dat, dat kon je ook, ook ieder jaar op rekenen. Van die eenvoudige cadeautjes. Ja. Maar in die cadeautjes er lag ook zoveel, zoveel warmte in. Liefde, het, ja. Met liefde het, gemaakt. Nou, met liefde, met veel zorg. En met. Met, met, ja, en dan denk ik wel eens nu ook, het is een andere tijd. Ja. Maar ach, als je die kinderen nou ziet met die overdaad, met cadeautjes... nou, hebben ze nu wel zo'n plezier als ik met de feest gehad heb. Want bent u, bent u inmiddels zelf oma geworden? Nee, ik ben 78 jaar. Ja. Ja. Ik heb al een kleinzoon van 28. Ja, dat, dat bedoel ik. U, u, heeft het, u heeft het genoegen mogen smaken... Om, om zelf oma te worden op een bepaald moment. Ja, ja, en, ja. En, en wat deed u dan voor de kleinkinderen? Nou, We hebben uh, het Sinterklaasfeest ook altijd gevierd. En mijn man is uh, overleden. Maar uh, ja, altijd Sinterklaasfeest gevierd. Ook met mijn ouders erbij. Uh, toen ze nog leefden. Dat was ook ontzettend fijn. Zo'n sfeer... Ja, en dan hadden we ook nog wel eens van de speeltuinvereniging. Daar huurden we een Sinterklaas. En ja, de kinderen ook, de kleinkinderen. Maar onze kleinkinderen zijn ook altijd door onze drie dochters... eigenlijk, uh, ja... Uh, niet zo verwend met van die idiote grote cadeaus. Ook allemaal met gepaste cadeautjes. Ja. Maar het, het was altijd zo'n heel fijn feest. Ja. He, en nu gaan we... Met Sinterklaas naar onze oudste dochter. Er zijn al, Van al onze drie kinderen zijn ook de gezinnen, de, de, onze, onze kleinkinderen. Ja. En dan gaan we met elkaar gaan we weer Sinterklaasfeest vieren. Ja, dus die maar, traditie zet u eigenlijk door van, van een ja. groot, grote familiebijeenkomst. Ja, maar een cadeautje tot 15 euro en ja. niet hoger. Oké, okay. ja, dat soort afspraken dat... werken wel om het, om het een beetje gezellig te houden. Ja, ik vind, kinderen mogen best wel cadeautjes hebben. En daar heb ik niet op tegen. Maar het, het, het, het wordt allemaal te gek. Het, het, nee, het is... Uh, het, kijk, een, een cadeautje zo kopen en, en geld uitgeven. Het is zo makkelijk. Ja, ja, dat is ook zo. Het is zo makkelijk. En, en toen ik vroeg klein was... Nou, die cadeautjes, die werden echt... Ja, dat werd gemaakt. Er werd over nagedacht. En, en, en, ja, en dat vind ik toch wel een... Uh, uh, ja, dat maakt me heel warm, eerlijk gezegd. Ja, warme herinneringen. Ja, ja, ja. Mooi. En dan opa jarig, nou, het was, het was geweldig. Eén groot feest in, in familie ja, dan, uh, van de Beukel. Ja, of... en dan zo'n oma die, die met die grote pannen gekookt had... met slabbedewaskie en... Ja, en... slabbe waski, die houden we erin. Ja, en ja, het was... En, Eens kijken of we daar een recept van kunnen vinden. Ja, nou, het is heel eenvoudig, is het hoor, maar... Ja. Uh, t is, t is, ja, maar die oude konden vroeger erg eten koken hè? ja ja goed zo ja, mevrouw van Beukel, ik wil u bedanken voor het ja. delen van uw verhaal ja. hartstikke mooi staat die op ons zo. netvlies ja daar goed oké goede nacht gaan naar uh, muziek dit is de nacht de E.O. and Circle in the Sand. Dat was dat van Berlinda Carlisle. Nou, we zitten het eerste uur er alweer op van, uh, van dit is de nacht. Maar we gaan zo meteen de tweede uur vrolijk verder praten. Dus blijf vooral bellen met uw jeugdherinneringen aan Sinterklaas. Was dat nou een fijne tijd? Of was u uh, meer bang van de man? Wat we, en we gaan het zo meteen ook hebben over uh, geloven in Sinterklaas. Moet je dat nou stimuleren dat kinderen daarin geloven? Of moet je, nou, kun je dat beter niet doen? Nou, dat, uh, dat en meer. En zo meteen hebben we ook een uh, verrassing, een surprise uit de oude doos. Blijf luisteren.